1 uur. door Al Megens met het NOS-journaal. Ook de politie wil voorrang bij het testen van medewerkers op corona. Op NPO Radio 1 zei een woordvoerder dat thuiswerken geen optie is... en dat het testen van politiemensen linksom of rechtsom sneller moet. Ook de vakbond van buitengewoon opsporingsambtenaren, BOA ACP... vindt dat de BOA's voorrang moeten krijgen bij het testen. Medewerkers in de zorg en het onderwijs kunnen vanaf vandaag voorrang krijgen... omdat ze een cruciaal beroep hebben... De telefoon bij de GGD voor het maken van een afspraak staat roodgloeiend. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb is bedroefd over het gedrag van ongeveer 60 studenten in zijn stad. Die hielden zaterdagavond een illegaal huisfeest dat uit de hand liep. Politieagenten werden bekogeld met vuilnis en blikjes toen ze het feest wilden beëindigen. Abu Taleb zei dat de studenten zich hebben misdragen. Hij sprak afgelopen week nog met studentenverenigingen en loofde 10.000 euro uit voor het beste idee om studenten bewust te maken van het belang van de maatregelen. Een Nederlandse vrouw heeft in Zuid-Frankrijk dengue, of knokkelkoorts, opgelopen na een steek van een tijgermug. Volgens het RIVM is de vrouw voor zover bekend de eerste Nederlander die de ziekte in dit gebied opliep. Jaarlijks lopen ruim 100 Nederlanders knokkelkoorts op, maar dan in subtropische en tropische gebieden, zoals Zuidoost-Azië en Afrika. In Bulgarije zijn twee mannen bij verstek veroordeeld tot levenslang voor de aanslag in 2012 op een bus met toeristen uit Israël. Daarbij kwamen op de luchthaven van Burgas aan de Zwarte Zee vijf Israëliërs en de Bulgaarse chauffeur om het leven. Tientallen Israëliërs raakten gewond. Volgens Bulgaarse autoriteiten werd de aanslag gepleegd door het Sjaïdische Hezbollah dat na de aanslag op de terreurlijst van de EU werd gezet.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort een zomerheet. Als die boven aan de hemel staat, is het net of het benen gaat. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Iedereen komt met zijn wind of slaap.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 Vogels vliegen door de lucht, ieder drama wordt een dolle lucht. Alles ziet er aan de zuid, als de zon schijnt. Alle ziekenhuizen raken leeg, en de bakkersvrouw rolt door het beest. Het is het leven fijn als de zon schijnt. Als niet was geweest, was er nooit een reden voor een feest? Oh, wat is het een leven fijn! Ja, dat was André van Duin met als de zon schijnt. Nou, die schijnt volop in Zandvoort, dus het leven is weer een feest in ons dorp. Uh, aan de telefoon hebben wij Tom van der Veen over de parkeerproblemen van hotels. Althans, over Goedemorgen. De gasten. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat u in de uitzending wilt komen. Uh, we hebben vanochtend uh, al met Astrid van de Veld gesproken over parkeren. En we krijgen straks ook nog wethouder verrij. Maar ik heb begrepen dat ook de hotels wel uh, een mening hebben over het parkeerbeleid voor Zandvoort. Ja, dat klopt, ja. <laughs> Daar waren we al een beetje bang voor. Uh, maar ja, we geven op u graag de tijd even. om het uit te leggen. Ja, eh... Uh...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 ik denk alleen dat we het probleem, zoals het nu beschreven staat, vind ik het, eh, vinden wij het heel erg beschreven vanuit eh, de verblijfsturist moet naar de rand van het dorp en er is het probleem opgelost. Ja. <laughs> en, um, ik denk dat we dan te kort door de bocht gaan. Uh, ik denk dat we moeten kijken naar een integrale oplossing um, uh, nou ja, waarbij er uh, uh, uh, meerdere, meerdere aspecten zijn die voor belangrijk zijn.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 het euh, euh, langskomen en het dorp gewoon inrijden. En euh, ik vertrouw mij erop dat alle hotels zoveel mogelijk de mensen van tevoren informeren. Maar uh, nou, ik denk dat het meehelpt op het moment dat ze het dorp binnenkomen...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 En de, de, de, de statement die u er net van maakte was wat mij betreft niet te kort. door de bocht. Oh oké, okay. nee, ik bedoel ook letterlijk voor het hotel, uh, uh, minder ja. parkeerplek, want dan anders heb je geen later losplek die voor de deur stopt, dat heeft ook geen zin. Ja, nogmaals, ja. vanuit de veilige situatie denk ik, ik denk dat dat, dat uh, het, uh, het, het een van de hoofdpunten is, laten we zorgen voor een veiligere situatie in ons, uh, in ons dorp, uh, de bewoners prettig wonen en dat we die verblijfstoeristen op een goede manier welkom uh, uh, heten. Uh,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 Oh, yeah. oh,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 Ja, uh, En wordt er ook uh, nagedacht over uh, extra promotie van het uh, openbaar vervoer? Uh, we hadden nu de suggestie uh, dat je bij uh, de IKEA op het NS-terrein gratis kan parkeren... dan de terrein kan nemen voor 2 euro naar Zandvoort. Uh, maar ik heb eigenlijk nog helemaal geen campagne gezien... bijvoorbeeld door Zandvoort Marketing in de gemeente... om te zorgen dat mensen zich ook bewust zijn... dat je overal uh, beter naar Zandvoort kan komen met de terrein.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 Bank to see what they can do, listen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 ja, dat, dat geldt dus voor Kennemerland, net zoals in Amsterdam en Haaglanden en, en andere regio's. Uh, het is ook voor Zandvoort. Maar uh, dan even een praktische vraag. Het licht moet aan. De meeste kroegen in Zandvoort zijn niet zo duister dat er geen licht aan is. Uh, uhm, wat betekent dat precies, dat het licht aan moet? nou ja dat, uh, zeggen, Ik moest daar ook even goed naar kijken, ja. naar, die, naar die regel. Maar volgens mij is het de bedoeling dat, dat er nou, duidelijk wordt... dat uh,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 hoe heet het, hun, hun boodschappen te kunnen doen. Um, maar goed, het is ook uh, heel, uh, ja, zeggen, primair ook aan de, de winkels en de retail zelf om daar ook op in te spelen. Maar daar gaan we in ieder geval wel, uh, dat is ook onderdeel van de maatregelen die gisteren afkondigd zijn en afspraken over maakt. Oké, okay, dus je gaat wel een overleg met uh, de ja, winkeliers en standwoord en de ja. supermarktondernemers ja. om te kijken of we ja. er toch weer die ja. uh, uurtjes kunnen inlassen. Ja. Uh, in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 Um, dus de NS had een gewone normale capaciteit ingezet... Ja. Uh, maar heeft daar uiteindelijk ook wel gewoon met hun eigen uh, uh, veiligheidspersoneel en BOA's door uh, uh, begeleid. Um, ja, die hekken die hebben we neergezet in die hele drukke tijd. Dat kost ook klauwen met geld om dat uh, op die manier uh, uh, te doen. Um, maar goed, uh, uh, ja, het was inderdaad afgelopen dinsdag bij uh, de NS... Uh, dat hebben we ook met de NS wel besproken... Um,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 Dat sowieso. Laten we dat hier wat proberen. Broek. Bedankt. Bedankt voor uw bijdrage. Graag gedaan. Fijne dag. Fijne uitzending nog. Hoi.